...met het NOS Journaal. Ajax-assistent trainer Christian Paulsen zit in thuisisolatie... ...omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus. Ook twee andere stafleden van Ajax moeten tot 13 maart thuis blijven. Paulsen heeft waarschijnlijk contact gehad met de Deense oud-international... ...Thomas Kallenberg, die eerder positief testte op het coronavirus. Rusland en Turkije hebben een staakt het vuren afgesproken voor de Syrische provincie Idlib. De wapenstilstand moet om middernacht lokale tijd ingaan. Dat heeft de Russische president Poetin bekendgemaakt na overleg met president Erdogan van Turkije. De twee bereikten een akkoord na een zes uur durend overleg in Moskou. Na afloop zei Poetin dat hij hoopt dat de overeenkomst een einde maakt aan de humanitaire crisis in Idlib. De Syrische provincie is het laatste grote bolwerk van de rebellen, die met steun van Turkije strijden tegen het Syrische leger, terwijl Syrië steun krijgt van Rusland. wordt geweld is een grote vluchtelingenstroom ontstaan, vooral richting Turkije. Minister Wiebes is enthousiast over de klimaatplannen van Eurocommissaris Timmermans. Dat zei hij op een bijeenkomst in Brussel, waar ministers werden bijgepraat over die plannen. In de voorgestelde klimaatwet staat dat de Europese Commissie de macht krijgt om het klimaatbeleid van landen aan te scherpen. Vanuit het Europees Parlement en de Tweede Kamer is er veel kritiek op die klimaatplannen. Met name de rechtse partijen vinden dat Timmermans veel te veel macht naar zich toetrekt. Forum voor Democratie gaat meebesturen in Noord-Brabant. Het CDA wil daar, ondanks alle ophef in de partij, een provinciebestuur vormen met Forum. CDA, VVD, Forum en Lokaal Brabant hebben principes van samenwerking afgesproken en werken aan een akkoord op hoofdlijnen. En dat moet begin volgende maand worden gepresenteerd, zegt de VVD-formateur. Het weer dan regen, alleen in het Noordwesten is het vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of vier. Morgenmiddag klaart het op, maar dan ook dan later weer kans op een bui en het wordt hooguit 8 graden. Dit was het.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ik de van de Tierra del Fuego. Ten cuidado cuando je mijn naam Change. Blowing wing through my doorway. Warm and restless, just this you won't find Inside afgelopen week een lijstje van uh, Pim Bergkamp onder mijn uh, snuffert uh, van uh, allerlei singles die uitgebracht uh, waren in 1985. In ineens zag ik tot mijn grote vreugde dat ook deze single uit 1985 uh, is gekomen. Namelijk Arcadia met The Flame. En Arcadia was eigenlijk min of meer een verbastering van Duran Duran. Oftewel uh, de twee andere leden Andy en Roger Taylor die deden even niet mee. En het was ook een periode dat de heren een uh, beetje een akkerfietje hadden met hun platenmaatschappij. En uh, dat was de reden dat ze toen op een gegeven moment onder de naam Arcadia wat uh, nummers uitbrachten. De Flame heeft niks gedaan, die andere election day des te meer. En bovendien uh, was dat uh, ja, ook heel erg uh, fijn in die clip, zien die vingerwijzing. Want je zag op een gegeven moment in de clip uh, John Taylor met zo'n uh, zo uh, perkamentje met contract en een ganzenveer... En die liet hij zien aan Nick Rhodes. En dat was eigenlijk een beetje de toespeling van het conflict waar de heren op dat moment zaten. En 1985 is natuurlijk en alles heeft dat te maken met dit. Eigenlijk zit er uh, dubbel en uh, dwars, dwars verbanden overal met dat uh, jaar 1985. Want uh, voorafgaand aan uh, het uh, voorgaande uur had ik uh, Fabiana Dammers nog gedraaid uh, voor negenen. Wat heeft die met 1985 te maken? Nou, zij is van 1985. Zij is namelijk geboren. Hè? En uh, ja, zoals jullie weten is het uh, 35 jaar geleden dat de Grand Prix hier voor het laatst is uh, geweest. En dat is ook precies de leeftijd van Fabiana Dammers. Wat uh, wil ik uh, daarmee zeggen? Let op de muzikale aanloop op mijn Facebook-profiel. Want Fabiana Dammers gaat erin voorkomen. En dat heeft dus met De Link 1985 te maken. Geen nummers uit uh, 1985 van Fabiana Dammers. Want daar is ze veel te jong uh, voor. Maar wel, uh, zij zelf natuurlijk. Uh, dan nog iets met uh, Arcadia. Want ik zei al, het uh, is een uh, voormalig clubje van Duran Duran geweest. in Jacques... Oftewel Jacob D. Edwards vroeg net tegen mij van. Of vroeg aan mij van. Hoe zit dat nou? Er is toch ook nog een Bond film gemaakt. in 1985? Jazeker. A View to a Kill. En uh, dan hebben we het over. Bond. En dan hebben we het natuurlijk ook meteen over Jacob D. Edwards. Want. Ja, Bond is natuurlijk net als Koper een veel voorkomende naam in, de do in het dorp Volendam. Behalve Koper dan, uh, ja dat is vergelijkbaar zeg ik dan altijd maar, met uh, het dorp Zandvoort. Dus wat Bond in Volendam is, is Koper in Zandvoort. Zo moet je het ongeveer zien. Dus uh, straks gaat uh, Jacob die Edward uh, weer spelen. Jo, ik zit er, euh, <laughs> lijkt wel een beetje zitten de, de raaskal op te raaskallen op dit moment. Maar goed, uh, we gaan gewoon uh, zo dadelijk uh, verder met, uh, met Jacob die Edward. Uh, en dan gaan we gewoon nog uh, twee nummers uh, van hem uh, luisteren. Mirror Mirror is uh, straks het uh, nummer waar hij mee uh, gaat uh, beginnen. Maar uh, we hebben nog uh, twee nummers uh, die ik uh, eerst nog even van je wil laten horen. Eén is een vrij recent nummer. Uh, dat is, oh ja, vrij recent. Ja, vrij recent. Uh, want hij heeft, uh, afgelopen jaar heeft hij een EP uitgebracht. Alaska Pollock. Niet verwarren met dat andere Alaska. Want dit is een Alaska met een K. En uh, de andere band is Alaska met een C. Dat is ook weer gerelateerd aan Jacob D. Edward. Want uh, Frank Bond, de frontman van Alaska... is ook de tracker van NH Pop. Uh, en uh, dan uh, mag jij het ook uh, nog even invullen. Je zit nu toch uh, achter de microfoon. Want uh, jij ja, zit er toch bij. Dus, uh, want uh, jij doet daarin mee, als het uh, goed is, toch? Ja, ja, ja. Uh, en wat, uh, wat haalt het uh, precies in? Um, nou, het is dus een um, soort van organisatie... van allerlei verschillende um, poporganisaties in Noord-Holland. Mm -hmm. En... Um, die hebben de locaties. En uh, wij krijgen de, de acts, dus de master acts, waar ja. ik dus bij zit. Die krijgen um, lessen, masterclasses van mensen uit de industrie. Nou, dan zit je wel goed, denk ik. Ja. Ja. En ik krijg, uh, uh, elke um, artiest krijg, wordt op sleeptouw genomen door een uh, bekende pop-actor. Ja, ja. Uh, nou, zag ik staan, Kevin Stunnenberg, uh, pop, pop, pop, Jorik van Noorden doet ook mee. Nou, dat is ook geen onbekende, hè, want het uh, muziek wereldje is erg klein. Ja, ja. Want uh, ik weet dat, dat uh, Jorik nu bezig is met een uh, tournee uh, over het werk van Bob Dylan. En daar zit Paul Bond, de broer van Frank, weer bij. En Wouter Tol ook van Dandelion. Die doen in dat uh, begeleidingsbandje uh, van uh, Jorik voor Noorden. Waarom kom ik erop? Heeft alles uh, dus te maken met Alaska, want dat was uh, de insteek. Zo zijn we eerst weer uh, eventjes naar NH Pop uh, op sleeptouw gekomen. En dan gaan we weer terug naar Alaska Pollock. Want dat is het nummer wat ik klaar heb staan. En dat nummer dat heet Awake. En dat ga je nu horen... Het Alicia's Lion. En ja, het nummer dat heet Ramble. Het is uh, bijna tien voor half uh, tien. En het is dus weer hoog tijd om uh, te gaan kijken op uh, de plaats waar Jacob die Edward uh, klaarstaat. En hij gaat uh, mirror, mirror. En ik denk dat het een weerspiegeling is van alles in het leven. Um, Klopt dat een beetje? Uh, is dat ook een beetje zo? Uh, het gaat meer over uh, social media, zeg maar. Het gaat ah, over Het beeld. Heel het, erg beeld erg, uh... het beeld. Het beeld. Ik ben heel nieuwsgierig naar, naar hoe dat nummer in werkelijkheid gaat klinken. Your face just like your Venus. Your true beauty's still inside. An empty canvas you're afraid of. It's facial. Undone. I called your name, since you were little. Dressed you up in pretty rags. Showed you pictures of how to do it. Mine is willing, really, but the skin still sad. No, the skin's still sad. Mirror, mirror, mortal enemy That empty gaze that craves the past Those pale cheeks that once were rosy Deaf to all the voices in your head your bony fingers down your throat you're sadly hungry for acceptance you search for love but fear is all you may find oh mirror mirror mortal enemy that empty gaze that craves the past And those pale cheeks that once were rosy You're deaf to all the voices in your eyes Used to be so beautiful So natural like this girl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 sociale media gesproken. Je bent niet de enige die een nummer over de sociale media hebt geschreven. Colin Hoeven ging je al voor met het nummer Addicted. Dus uh, het, uh, het speelt wel in de muziekring. Ja, zeker weten. Ik heel erg uh, een uh, uh, ja, of het allemaal plastic is, uh, de contacten, en of het allemaal echt is. Uh, en dat je er ook verslag aan kan raken. Daar gaat het nummer van Colin dan weer over. Goed, uh, het uh, laatste nummer van uh, vanavond uh, in dit uh, blokje van twee uh, is Tempest. On Jacob D. Edwards. Every quiet night is another by a rain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 Around There's no place for we'll me back in the silence of the night In the morning you begin to see What has been blinded from your eyes All this beauty, all this fear Oh, and it's frightening, but it's worth it for I can see now, I can feel, and I can love again. Now ah, but the sounds how they scream, they blind me as they sound. Stick around, there's no place for me back in the Silence of the night. Don't you sing me the song of the siren? Don't you hide and face the skies, sing to me sweet songs of summer. Lay your head right by my side.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 Het was hem, Jacob D. Edward uh, vanuit Volgendam. Uh, we gaan uh, weer even wat uh, muziek uh, van het lijstje draaien. Benedict, When we Were Young en daarachter Newland met uh, Just Like Bowie. to make Duelend, just Like Bowie. Nou, uh, jij had nog een uh, aardig, uh, aardig... wat verhalen over Bowie. Is het een van je muzikale voorbeelden eigenlijk? Uh... Bowie? Zeker weet ja? het. Ja. Ja, ik ken hem ontzettend uiteraard. Gewoon, ik vind hem geweldig. Omdat ja. hij ook constant iets anders ging doen in de muziek. En een andere persona ja, aandacht. Ziggy Stardust, dat was een van uh, zijn uh, uitingen. En uh, nou, ik weet niet uh, of hij nog een uiting had. Uh, Hunky Dory. The ja, White Duke. Dat, dat, ja, ja, nou ja, goed. Ziggy Stardust uh, is naar mijn idee de meest bekende. Maar uh, goed, als je een dolgewinnende muzikus uh, bent, dan weet je natuurlijk veel meer dan ik. Of je moet Leo Blokkenhuis heten. Dan weet je heel veel. <laughs> En dat, uh, ik ben maar een amateur, Leo Blokhuis. Dus uh, met alle respect uh, naar Leo uh, toe. Die weet veel meer. En dan hebben we natuurlijk ook nog de grotere opstanders. en Gerard Dekdom. Want dat zijn ook wandelende als het over muziek gaat. Um, maar uh, jij, jij zei van ja. Um, want hij heeft ook Heroes, je hebt die heeft hij Duits en in het Engels opgenomen. Maar ik hoorde van jou ook in het Frans. Ook in het Frans, ja, in ja. E <laughs> ja, maar wat. wat uh, hoe hoe, hoe ben, jij, ben jij die versie ergens tegengekomen? Nou, er was lastig een film uitgekomen, met Jojo Rabbit. En in de ah. soundtrack zit de Duitse versie. En dat is dus een soort van een plaatje apart, ja, ja. waarin alle versies staan. In ja. alle talen. Ja. En hij heeft me ook een idee gegeven voor, uh, voor eigen muziek ook. Ja, ja, ja, ja. Dus je kijkt een beetje de kunst af van, uh, van David Bowie zelf. Nou, dus Praat je jouw... daar nou ook over met, uh, met uh, de mensen van NH-pop of Sleepdow? Is, uh, is dat ook wel een uh, leuke casus die jullie dan op dat moment uh, bespreken? Of, ja, uh, het gaat altijd, ja, het gaat eigenlijk... Uh, want die mensen weten ontzettend veel. Ja. Het zijn gewoon ja, het zijn grote, grote jongens in de muziekindustrie. Ja. Die weten heel veel weten die ervan vanaf Dus die... Beantwoorden gewoon brandende vragen. Ja, en zeggen ze dan ook bijvoorbeeld... Uh, dat moet je niet doen of uh, wel doen of uh, wat dan ook. Ja, leuk. Uh, ja, dan dan dat is altijd heel uit. constructief, weet je. Het is een ja. beetje van uh, hun beeld erop altijd. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, uh, we gaan uh, zo nog, uh, nog even verder uh, daarover uh, praten. Eerst weer even muziek. Het stevige uh, gedeelte in uh, deze, deze show. Uh, nou, show, uitzending. De alternatieve film is uh, geen show. Alternative FM is uh, serious shit, om het dan maar zo te zeggen. Uh, Glaswolf, de tweede Zwolse band. Want uh, ik dacht, ik had toch nog een Zwolse band. Die zou, uh, zou ik bijna vergeten zijn op het lijstje. En dat is Glasswolf, uh, voortgekomen uit uh, Aspen Gems. Dat was een beetje de lichtere variant. En op een gegeven moment zijn deze mensen... Het is net Duran Duran... Onder een andere naam verder gegaan. En... Uh... Eigenlijk uh, is dit gewoon uh, het ding wat ze echt uh, willen doen. Ze komen ook uit Zwolle. En het, uh, de, de single die ze al een tijdje hebben uitgebracht uh, is uh, Blown Apart. En die ga je door. Ik begon de mailbox te klepperen in de zin van uh, wij zijn een, uh, dames, uh, een dames metal band of een uh, stevige dames bandje. En uh, we hebben nog uh, wat te vertellen. Dan ben je bij mij aan het goede adres. Want uh, dames die rock'n'roll doen, dat vind ik uh, natuurlijk altijd wel een. Uh, uh, er zit er ook nog eentje in uh, de NH Pop op Sleeptouw. En dan zeg jij natuurlijk, nu Riot Bill. Ja, Lilith. Ja, Lilith, maar ze dus ja. zijn nu uh, overgegaan naar een andere naam. Ah, oh, New Light Bill heet het uh, nu. Aha, kijk aan. Uh, deze band heet uh, trouwens Maidstone. The Road heet het uh, nummer. Um, goed, uh, ja, we hebben het uh, daarover. Maar uh, bijvoorbeeld hoe zit het, staat het met jouw eigen plannen? Want je hebt vandaag uh, zes nummers laten horen. Uh, gaan die ook nog het levenslicht uh, zien of uh, heb je meer materiaal uh, wat, je, uh, wat je al hebt? En uh, daar moet natuurlijk over gesproken worden, neem ik aan. De Lover's Regret, die uh, staat nog op de planning. En uh, Tempest. Als het goed is. Oh, dat zijn de. de ja, oké. Okay, uh, wat zei je ook alweer? Uh, Love is de... Regret en Tempest. Oké, okay, ja, ja. dat zijn inderdaad de nummers die je gespeeld hebt. De, de te... Dat was het tweede nummer, dat was Love Regret. En Tempest was het laatste nummer. Nee, maar het is ook het eerste liedje dat ik ooit geschreven heb. Wat Lover's was dat nummer? Love Regret? Is dat je eerste? Ja. Uh, hoe uh, heb je dat nummer weer uh, wereldkundig gemaakt? Uh, pop, mam, ik heb een liedje geschreven. Wat, uh, zoiets? Nee, ik uh, ben het uh, bij de talentenjacht uh, van mijn uh, middelbare school. liet ik het horen aan een van de ja. Want mijn, mijn vader zei eigenlijk altijd ja. dat ik... Uh, niet uh, de podium op moest klimmen. Ja. wat ik mezelf voor gek zou zetten, een beetje. Ja, ja, ja. En toen uh, ben ik maar naar het muzieklokaal uh, gegaan. Ja. En uh, de muziekleraar was onder de indruk. zo is het een beetje begonnen. De, zo heeft Roy de met een beetje opgepikt. Ja. om uh, naar de songwriting Guild te komen, eigenlijk. Uh, Roy. Roy de Smet. Ja, die ja. was die laatste ja. ook, als het goed is. Uh, uh, Roy is nog niet, niet geweest. Die moeten we nog eens een keer. Oh, eens ja? Even, ja, die moeten we nog eens een keer. Uh, misschien zit hij stiekem te luisteren. En, uh, ja, ja, ja hij was heel verbaasd uh, ja, te ja, kijken. Ja. Ja, ja, is nog een uh, omissie, mijnerzijds. Dus uh, die, moet nog, uh, die moet nog eens een keer hier uh, langskomen. Want die maakt ook, vind uh, ik ook. hele leuke dingen. Want uh, van hem heb ik ook nog iets uh, in 2018 heb ik dat uh, gekregen. Maar hij heeft zijn EP's weer Ja, hij heeft uh, wat, uh, wat gedaan. Uh, dat vond ik wel grappig. Uh, dat zijn uh, Suarez in HD. Ja, geweldig nummer. Ah, dat vind ik een mooi nummer. En dat uh, was eigenlijk een beetje een zinspeling over het voetballen en uh, noem maar op. Daar zat uh, wel een, ook een, een wat, uh, wat extra laag zat er een beetje in. Uh, hè, want, Als het uh, gaat over de writer's block. Dus uh, ja, nou de daar ja, die in de hoek staat. Uh. Oh, nou, dat, dat, dat, dat haal, heb ik er dan wat minder uit uh, gehaald. Ik had, dacht uh, meer dat voetbal uh, een onderdeel vormt uh, voor de entertainment en dat dat zo'n leeg bestaan is. Zoiets uh, heb ik er eigenlijk uh, meer of meer achter gezocht. Maar... Oké, okay, dat is mijn... Dat is ook een uh, mooie lezing. We zeggen altijd in de literatuur... author is dead. <laughs> ja, goed. Heb ik, dat heb ik eigenlijk al een beetje uit de zon uit gehaald. Maar goed. Uh, als Roy zit te luisteren... dan mag je dat even in de messenger... Uh, mag je dat even wereldkundig maken... dat dat absoluut niet het geval is. En dan mag je je echt uitleg geven... over hoe dat, uh, hoe dat dan wel zit. Uh, het is wel een goed idee... om hem eens een keer volgende week... nog eventjes er weer uh, bij te pakken. Dus dat, uh, dat moet ik wel onthouden. Ik ben slecht in onthouden. Dus... Uh, ik pin me het, er niet op vast. Misschien dat hij dan als reminder. Hey, joh, het is donderdag. Je mag me weer draaien. Dat, Let's ik, go. <laughs> dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Denk je eraan, weet je. Met een smiley of zo, weet je. Dus nou, dan zal ik er wel aan denken. Um, maar goed, jij bent nog bezig in de planning. als het gaat om um, um, materiaal uit te brengen. Um, EP, werkt dat voor jou denk je het beste of uh, als je meer hebt, uh, maar dan moet het allemaal aanknopingspunten zijn en het moet een verhaal zijn, dan kan het een album zijn? Ja, een album is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja. Alleen uh, voor het begin van een muzikale carrière is denk ik het verkoopbaarste is een EP. Dus ja. daar, daar werk je een beetje naartoe, ja. want uh, je geeft een aantal singles uit, ja. je zet die allemaal op de EP, dat zijn nummers die mensen kennen en dan ja. nog een paar erbij. Ja. Dat werkt op dit moment het beste in de markt. Zeggen ze dat ook bij een Haapop? op? Uh, ja, soms gaat het wel over de commerciële <laughs> ja. kant van verhaal. <laughs> ja, ja, dat lijkt me ook. Want het zijn mannen hè? Oh, en uh, vrouwen uit de industrie natuurlijk. Hè? En die weten een beetje hoe het werkt. Toch, of niet? Ja, zeker weten. Uh, ja. Maar de muzikanten zullen het je ook vertellen. <laughs> ja, logisch. Um, doe jij zelf nog iets uh, aan een opleiding of wat dan ook? Ik uh, studeer Engelse taal en cultuur. Kijk, kijk. Dus er zit er wel degelijk iets van een ondergrondje in. Ja, ja, ik heb Romance bijvoorbeeld geschreven over een, uh, een middeleeuws verhaal van de Ridders van de Ronde Tafel. Ah. Uh, Sir Gawain in the Green Knight. Ah, dus daar zit een beetje, eigenlijk een beetje de laag in uh, verwerkt. Als het ja, het romanticisme is. met een uh, grote, grote R. Ja, de romantiek in de middeleeuwen was natuurlijk totaal anders dan uh, het nu. Toen hadden we geen sociale media, maar hakten ze elkaar uh, eigenlijk zien keer uh, de hersens in. Het uh, nee, gaan over, over de ridders, hein? de <laughs> gordliness, um, de cyclicaliteit. Ja, juist, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat idee. Goed, uh, optreders, wanneer uh, komen je doen? Ik sta uh, bij uh, Walkabout Music in Edam. Ja. Uh, als het goed is, over twee weken uh, de PX-recordings in uh, Volendam en ja. Dublin Call-in. Aha, dus dat zijn de eerstvolgende optredens. Ik vond het leuk dat je hier geweest bent. Ja, ik, uh, thanks for having me. Ja, en uh, als de EP er is, dan kom je maar weer fijn terug. Yes, hopelijk wel. Ja, goed, dat was hem. Jacob die Erdwoord, wij nog even hier langzaam afsluiten met het programma. Dit is er ook eentje die we, die we graag onder de aandacht brengen en houden. Hier is Metal Lake en Blood Crawls. Deze doet toch weer een beetje denken aan de stijl... zoals ik hem ook in 2018 heb meegemaakt... van uh, Deadman Man on the Payroll van Meadow Lake. Uh, dit nummer uh, doet, uh, doet daar toch ook wel weer een beetje aan denken. Bloodcrawls, uh, band komt uit Groningen. En uh, ze hebben uh, natuurlijk meegedaan aan uh, uh, een van die, uh, van die uh, dingen rondom Noorderslag. Ik geloof dat zij wat meer in uh, de, de kroegen en cafés... en uh, de kleine zaaltjes uh, hebben gestaan... Want dat is altijd het moment in januari. Dat is een beetje de aftrap van, van alles. Uh, maar dan moet je ook wel wat te betekenen hebben in, uh, in de muziek. Uh, meestal komen ze dan uh, een beetje bovendrijven in poprondes en dat soort zaken. En als ik het dan toch over poprondes heb... dan doet mij dat denken aan een programma op zaterdagmiddag... niet hier... bij de Stichting Zandvoortse Omroep. Namelijk... Omroep Zuidplas, want die doet dat ook. Uh, tussen 12 en 2 hebben zij een uh, programma Zwaartvis uh, genaamd. Uh, Willem de Waard uh, presenteert dat uh, programma en uh, die doet daar uh, heel veel mee met uh, poprondes. En uh, daar zat ik afgelopen zaterdag ook weer naar te luisteren. En uh, vervolgens uh, had uh, Willem met, uh, met een van uh, de mensen uit de muziek even uh, een eventjes, uh, gesprek. Pepijn van der Kooi. En hij is één van de twee van Ellens vol. En dan is dat weer een heel mooi bruggetje naar de afsluiting van deze Alternative FM. Dus ben ik Willem de Waard zeker dankbaar voor het feit dat hij, dat, dat hij daarmee aangekomen is. En Alison's Fall die hebben in november van, van afgelopen jaar hebben ze iets uitgebracht. En dat hebben ze in een EP. De EP heet Killswitch. En daar hebben ze een nummer van ja, min of meer naar voren geschoven. Dat nummer dat heet Gambling Man. Nou, dat is uh, denk ik ook uh, als we een beetje richting de Duitse Grand Prix uh, gaan, uh, kan dat uh, voor heel veel gokwerk uh, gaan uh, komen. Want uh, ja, uh, welke banden moeten we gebruiken met al die kombochten die er tegenwoordig in zitten. Dus dat, dat wordt toch wel een spelletje. En uh, Gambling Man is dus de single van deze band. En daar sluiten we deze Alternative FM mee af. Volgende week hebben we ook weer een uitzending. Ik uh, ben even kwijt wie dat en wat er dan gaat gebeuren, hoor ik eigenlijk wel te weten, maar uh, helaas, pinnekaars doen we niet. En uh, dit is uh, dat uh, nummer van, van hun. Tot volgende week, dag. Once he got lucky, but he couldn't get it. He fell in love, and he lost her on the How world will change Met her during happy hour Working the state. They sunk him up She was still in his head He's a lost cause Losing his Love and the luck of the draw No one ever saw the man again He's moving on to another city yeah, Gambling to